10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. pvv leider Wilders heeft getwitterd dat het met de onderhandelingen in het katshuis nog alle kanten op kan. Berichten in de media dat er bijna een akkoord is, noemt hij prematuur. Het is voor het eerst in dagen dat een van de onderhandelaars iets zegt over de gesprekken in het katshuis. Een mogelijk onderdeel van het akkoord is een eerdere aanpassing van de pensioenleeftijd. Die zou dan al in 2015 naar 66 jaar gaan. Voor de huizenmarkt zou er een variant op tafel liggen voor beperking van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen. Het gedeelte dat kan worden afgetrokken zou elk jaar iets minder worden. De RVD liet gisteren weten dat het nog zeker een week duurt voor er een akkoord is. De kosten in de gezondheidszorg lopen op doordat huisartsen, tandartsen en andere zorgverleners worden geïntimideerd door patiënten. Dat blijkt uit een enquête onder een kleine duizend zorgverleners. Een vijfde van de ondervraagden heeft wel eens een patiënt doorverwezen... naar intimidatie, terwijl dat anders niet was gebeurd. De medische ledenorganisatie VVAA. Die zijn gewend om te, ma te maken te hebben met patiënten die bang zijn... en soms ook boos zijn. Uh, in de meeste gevallen gaan ze natuurlijk gewoon in gesprek. Of in alle gevallen zullen ze proberen in gesprek te gaan. Maar er is een goede groep patiënten waar dat steeds moeilijker voor wordt. Extra handelingen en het doorverwijzen betekenen extra kosten. Huisartsen hebben het meeste last van intimidatie. 82% van hen heeft dit wel eens meegemaakt. De Britse premier Cameron is in Birma aangekomen om met eigen ogen te zien hoe de hervormingen in dat land verlopen. Later vandaag praat hij met onder andere premier Thein en oppositieleider Aung San Suu Kyi. One potential bright spark is this incredibly brave woman Aung San Suu Kyi who has held out for democracy and for freedom all these years and uh, it's an honor and a privilege to be able to go there and meet with her. Aangenomen wordt dat Cameron bekendmaakt dat Groot-Brittannië... de sancties tegen Burma gaat versoepelen. De premier wil daarmee de regering belonen voor de hervormingen in het land. Het internationale wapenembargo blijft van kracht. Het is voor het eerst dat een Britse premier Burma bezoekt... sinds Burma in 1948 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Een olievlek in de Golf van Mexico lijkt niet afkomstig te zijn... van een olieplatform van Shell. Dat hebben onderzoekers van Shell geconstateerd. Ze denken dat de olie uit een natuurlijke lekkage in de zeebodem komt. Het gaat om een flinterdunne laag van ongeveer 1000 liter olie. De vlek veroorzaakte een flinke daling van het aandeel Shell... op de beurs van Londen en Amsterdam. Gistermiddag stond het aandeel ruim 4% lager. Maar aan het slot was het verlies grotendeels weggewerkt. Vanmorgen klom de koers weer licht. Het weer vandaag zonnige periode en stapelwolken. In de middag groeien die stapelwolken plaatselijk uit tot een bui... Het wordt 10 graden op de Wadden, 13 graden in het Zuidoosten. In het weekend is de kans op neerslag klein. ANWB Verkeersinformatie, er is nog één file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... staat 2 kilometer tussen Vlaardingen-West en Maasluis. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland...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 Tot half juni. Nieuwe kans. Hermitage.nl. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Vliegveiligheid in geding door bezuinigingen. Douceurtje van Vodafone volstrekt onvoldoende, vindt de Consumentenbond. Sportschoolbezoekers zetten vaak zelf, zonder al te veel kennis, hun anabolen-injectie. Vreemd, trillig, uh, apart. Het is gewoon, ja, je zet iets in je lichaam wat niet van jezelf is. Het is gewoon, uh, ja, je hebt er niet voor geleerd ook. Het is echt eng, de eerste keer. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 5 over 10. U luistert naar het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. De veiligheid in de luchtvaart komt in het geding. Door bezuinigingen zijn er minder inspecteurs die vliegtuigen controleren... op bijvoorbeeld technische mankementen... blijkt uit onderzoek van de Dutch Expert Group Aviation Safety. Dat is een adviescommissie van de overheid. En Benno Baksteen is de voorzitter van die club. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht dat Nederland toch een van de veiligste landen was om te vliegen. Ja, dat is ook zo. Dat klopt. En dat uh, willen we ook graag zo houden. En de, ja, het kabinet wil het zelfs nog verder verbeteren. Waarom komt die veiligheid in het geding als er bezuinigd wordt? Nou ja, Rick, de, de eerste verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt natuurlijk bij de luchtvaartmaatschappij. We doen het ook goed. Maar veiligheid is natuurlijk altijd een, een compromis tussen allerlei andere zaken. We roepen wel als veiligheid is altijd nummer één, maar dat kan natuurlijk niet. Er worden gewoon elke dag voortdurend kleine afwegingen gemaakt. En als je dat goed doet, dan is het gewoon veilig. Nou, wat er nu ontstaat is extra druk op het luchtvaartsysteem. Niet alleen de economische druk die we altijd al hadden. maar ook allerlei andere zaken. zoals passagiersrechten met claims en dat soort dingen. Uh, en tegelijkertijd zie je aan de kant van de overheid. de expertise verdwijnen. Minder inspecteurs, minder kennis ook van zaken. Ja. En ja, dus het, het komt helemaal neer op de luchtvaartmaatschappijen zelf. Wat voor mankementen zouden die inspecteurs normaal gesproken aan het licht moeten brengen? Nou, het is niet zozeer dat ze naar mankementen kijken. want dat doen de luchtvaartmaatschappijen zelf. maar ze moeten kijken of het. Dat het Veiligheidssysteem binnen de, binnen de luchtvaartmaatschappij goed werkt. De tendens is om dat te gaan doen uh, op papier, kijken of, het, uh, of alle procedures er zijn. Maar je moet ook, ook echt op de werkvloer gaan kijken. Of, uh, niet alleen op papier werken, maar ook in, in het echt. En daarvoor moet je wel verstand van zaken hebben. Nou, die kennis uh, wordt langzaam, uh, of eigenlijk vrij snel, weggehaald. Niet alleen in Nederland trouwens, het gebeurt in heel Europa eigenlijk. Ja, uh, maar wordt daardoor vliegen onveiliger? Nou, niet, niet om. Hij, hij, op termijn natuurlijk wel, want uh, de, de, omdat het altijd een evenwicht is, uh, trekt de luchtvaartmaatschappij met zijn veiligheidsprocedures en de overheid trekt de goede kant op. En alle andere invloeden trekken de verkeerde kant op. Ja, als een van die goede kanten invloeden minder wordt, dan gaat het langzaam de verkeerde kant op. Ja. Maar ja, het is zo veilig dat je dat uh, voorlopig niet zal merken. Nou ja, maar... dat, is, dat is natuurlijk wat iedereen altijd zegt en wat je zelf ook merkt. Ja. Uh, het aantal ongelukken met vliegtuigen neemt natuurlijk rap af. Uh, ja. uh, en de, de, de eisen en de, de protocollen zijn alsmaar strenger geworden, ja. Worden de kans op ongelukken steeds kleiner is geworden. Ja. Moet je dan constateren dat die kans in de toekomst weer groter zal worden? Ja, dat is, uh, dat is wel wat wij verwachten. En dan we hebben het over marginale invloeden. Eigenlijk op het ogenblik in de westerse wereld... hebben we ongeveer één ongeval per jaar... waarbij slachtoffers vallen dan. Hè? Dus dat is gewoon heel erg weinig. Nou ja, dat, dat zou je dus... Um, de minister aan de lijn? Ja, wel ongetwijfeld. Nee, <lacht> nee zo belangrijk zal die vinden denk vinden. Die anders voor hoofd. Maar oh, dus, ja. Uh, ja, dus dat, dat, dat zal die kans zal iets, iets groot worden. Maar ja, dat, het probleem is dat merk je niet... omdat het zo veilig is. En als je het gaat merken... dan ben je eigenlijk al zo ver bezig met het systeem uitrollen dat je eigenlijk te ver bent gegaan. Dus je moet ingrijpen voor je het gaat merken. Ja. Uh, u bent zelf captain geweest... onder meer op een 747, als ik ja. me goed herinner. Uh, ja. Hebt u zelf ook wel eens risico's genomen, eigenlijk? Die je met, met al die ja. protocollen... en die inspecteurs ja. zou nou, kunnen voorkomen? Uh, risico's is... Uh, niet Goeie woord, want je neemt nou elke dag risico's, hele kleine, dat kan niet anders. Je, je maakt altijd afwegingen, dat begint al voor elke vlucht als je bepaalt hoeveel of je die dag mee gaat nemen. Hè. Of, je hebt altijd ook genoeg om je bestemming te halen, plus wat extra, maar neem je daar bovenop nog wat mee, dat soort dingen. Uh, dingen die kapot zijn, die moeten gemaakt worden. Sommigen, maar sommigen die mogen een poosje in het vliegtuig blijven zitten. Ja. Uh, vind je dat goed voor die vlucht? Of denk je van nou, deze vlucht heb ik toch liever dat alles gemaakt wordt. Ja. Hè, dat zijn die afwegingen in dat grijze gebied. En, nou maar ja, ik kan me voorstellen als de airco niet doet aan boord, wat ik wel eens heb ja. meegemaakt, uh, dat, dat het toestel gewoon vertrekt. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat de captain zei, uh, er brandt hier een lampje in de cockpit, ik weet ja. niet wat het is, we moeten toch even stoppen. Ja. ja dus dat is precies het verschil tussen die storingen die gewoon gemaakt moeten worden. En de dingen. Uh, en dat kunnen ook systemen zijn. Er kan ook een waarschuwingslampje zijn. Wat, wat best een paar dagen kapot mag zijn. maar dat wel een keer gemaakt moet worden. Ja, maar ja. goed, de vraag is. wat zo'n inspectie daar dan aan kan verbeteren. Uh, en met andere woorden. Uh, ja. als je die inspectie achterwege laat. of uh, vermindert in daadkracht. wat dat dan precies voor consequenties heeft? Ja, dat, wat, die, wat die inspectie feitelijk doet. is kijken of zo'n luchtvaartmaatschappij. zijn zaken goed op orde heeft. ...en ook hout en weerstand kan blijven bieden... ...tegen de altijd aanwezige commerciële druk, economische druk. Het is, dus voor het, voor het, het is ook een soort hulpmiddel voor die luchtvaartmaatschappij... ...want we wordt niet bewust afgeweken, Maar dat gebeurt gewoon in de, dag, de gang van zaken. Ja. Glijden glijdt langzaam af. We noemen, het heeft zelfs een naam gekregen in de veiligheidswereld. Het heet Drift into Failure. Dat je met kleine beslissingen, die op zich heel logisch zijn, ja. toch langzamerhand uh, de verkeerde kant op gaat. En langzaam ja. glijden we dan af en wordt ja. het dus weer onveiliger. U doet de staatssecretaris die hiervoor verantwoordelijk is, Joop Atzma, ja. ja, Die is uh, van Instra Infrastructuur en Milieu. 15 aanbevelingen. Welke ja. staat bovenaan? Ja, bovenaan staat, onze ons betreft, zorgen dat je toch wat expertise behoudt binnen de inspectie. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, alle anderen zijn van, van een mindere orde. En, ja, en dat, we begrijpen ook dat er natuurlijk allerlei problemen in Nederland zijn... die veel groter zijn dan het probleem van luchtvaart. je moet een politieke keus maken. Je, je kunt ook zeggen nou ja. van, we vinden het niet erg dat het iets minder veilig wordt. Maar dan moet je dat gewoon zeggen. Je moet niet zeggen van... Uh, maar dan nou, moet veiligheid gaan we verbeteren, maar we stoppen er geen geld in. Goed, er hoeft maar één vliegtuig naar beneden te komen en we weten allemaal dat dat weer topprioriteit van de politiek is. Ja, maar dat is incidentgedoe. Je moet het structureel voor elkaar hebben. En ook als je het goed voor elkaar hebt, kan er nog steeds morgen eentje verongelukken. Dat staat eigenlijk een beetje los van elkaar. Goed. Benno Baksteen, voorzitter van de Dutch Expert Group Aviation Safety. Ik dank u zeer. Graag gedaan. zo, do the 45. 0,000. Deze is oorspronkelijk gemaakt. Sparen. Doping en sport. Hoeveel scheelt het? Ik heb in de fiets zitten, ik draai het gas over. Dat was net een brommer. Maar wat zetten sporters daarmee op het spel? Zero, zero. Met hartinfarct, herseninfarcten tot gevolg. Deze week in Cairo Goedemorgen Nederland... Het dopingdilemma. De grootste groep dopinggebruikers, dames en heren, komt nooit op televisie en wint nooit een medaille. Het zijn bodybuilders en sportschoolbezoekers. Naar schatting 20.000 van deze sporters gebruiken anabolen om groter en sterker te worden. De anabolen werken prima, maar geven soms extreme bijwerkingen. Hoort u in deel 4 van de serie Het dopingdilemma. Gemaakt door Niels de Jager. In zijn achtertuin is Peter van 23 aan het bankdrukken. Gaat het goed? Gaat lekker. Ja, in vorm vandaag? Prima. Peter is niet zijn echte naam en zijn stem is iets vervormd. Toen hij zes jaar geleden begon met fitnessen was hij erg mager. Ik was begon op 52 kilo's een beetje. Dus dat is uh, ja, een kleine lange spijker. In vier jaar hard trainen kweekt hij er bijna 20 kilo spiermassa bij. Maar tevreden is hij niet. Je vindt je al niet groot genoeg. Je wilt gewoon nog groter worden maar zeggen van je ziet er wel goed uit, je ziet er groot uit, maar zelf denk je van god, je ziet nog steeds klein, uh, je is een klein ik in de spiegel. En met gewoon trainen worden de stapjes steeds kleiner. Om een volgende stap te maken, besluit hij daarom om aan de bolen te nemen. Testosteron, eenontaat, dat is een, uh, gewoon een manhormoon. En een heel simpel uh, uh, pilletje erbij voor uh, de kracht in de eerste paar weken. Oké, okay, pilletje en de testosteron, dat was met een injectiespuit? Een uh, testosteron-injectie en de pilletjes inderdaad gewoon om te slikken. Hoe is het dan om de eerste keer zo'n zo spuit te zetten? Uh, vreemd, uh, trillig, uh, apart. Het is gewoon, ja, je zet iets in je lichaam wat niet van jezelf is. Ja, is dat niet doodeng? Zeker, het is echt eng de eerste keer. Maar de resultaten komen snel. Van de eerste kuur van 12 weken groeit Peter enorm. De eerste keer was ik uh, ruim 12 kilo aangekomen. en Uiteindelijk verlies je vocht weer 6, 7 kilo overgehouden. Ik kan me voorstellen, uh, als je doel is inderdaad groter sterker worden... dan is dat uh, een droom die uitkomt. Ja, het is zeker een, een nou, soort droom. Het is gewoon wat, waar je normaal gewoon echt één of twee jaar over doet. Het gaat zo snel en alles gaat zo goed en uh, je bent zoveel sterker. Het is gewoon uh, geweldig. Maar er zijn ook bijwerkingen. Vooral last van puistjes. Je wordt echt strong je gewoon meer uh, last van, uh, van puistjes uh, uit de scheiding. Pim de Bim de Ronde is arts en initiatiefnemer van de anabolepolie in het Haarlemse Kennemer Gasthuis. Ja, dat klachten waren dat precies. Daar komen anabole-gebruikers op consult met allerlei bijwerkingen. Haaruitval, lager libido, stemmingswisselingen. Dan kijken we of er, of er problemen zijn, of wij althans problemen kunnen herkennen, of we die kunnen relateren aan het gebruik. En dan uh, zullen we die mensen natuurlijk adviseren, nou ja, over het algemeen, nou, om in ieder geval te minderen of te stoppen. Ja, is dat niet gewoon altijd het, het beste advies? En, en kunt u dat niet gewoon al telefonisch uh, aan ze vertellen? Stop er gewoon mee. Het, het, het zijn gevaarlijke middelen. Je moet het gewoon helemaal niet doen, toch? Nee, dus dat is ook het uitgangspunt. Maar goed... Uh... Ja, dat zou ik ook nog kunnen vertellen aan ze. Ja, het probleem is natuurlijk vergelijkbaar bijvoorbeeld met roken en met overgewicht. Je kunt wel tegen mensen zeggen van stop met roken en uh, ga 10 uh, of 20 kilo afvallen. Maar daarvan zien we in de praktijk ook dat je dat wel kunt zeggen... maar dat het vaak niet lukt of niet gebeurt. En dat is met deze groep hetzelfde. En kunt u iets doen voor een patiënt, een anabole die zegt van ja, ik wil er toch mee doorgaan, want ik vind de effecten... Ja, voor, voor mijn sport uh, belangrijk, uh, maar ik wil van die bijwerkingen af. Uh, ja, kunt, kunt u het verschil dan nog maken of is echt de enige oplossing, stop ermee? mee? Nou ja, dat is natuurlijk wel heel lastig. Waar wij voor gekozen hebben om niet te doen... is dat we mensen systematisch begeleiden bij, bij het kuren of bij het gebruik. Dus wij schrijven sowieso geen middelen voor, daar zijn we heel duidelijk in... Ik geef het liefst ook geen individuele adviezen. Als mensen aan mij vragen van, goh kan ik beter middel A of beter middel B gebruiken... dan probeer ik me daar zoveel mogelijk over op de vlakte te houden. Want behalve de bijwerkingen kan er ook langetermijn gezondheidsschade optreden. Potentieel een nadelig effect zou kunnen zijn... is bijvoorbeeld een risico op hart- en vaatziekten. We weten dat de hartspier kan verdikken bij het gebruik van dit soort middelen... in combinatie met de training. We weten dat de bloeddruk wat kan gaan toenemen. Dat ook het cholesterolhuishouding nadelig beïnvloed wordt. En dat zijn allemaal factoren die nadelig kunnen zijn voor hart- en vaatziekten op de lange termijn. Terug in het krachthonk van Peter. Hoeveel kilo is het eigenlijk? 60 kilo nu, om op te warmen een beetje. En wat is je maximaal? Hoeveel, hoeveel kun je maximaal wegdrukken? Um, zonder bollen was het op een gegeven moment 90 kilo. Met anabolen heb ik op 130 gezeten. Ook hij is zich bewust van de lange termijn gevaren van anabolen. Ja, dat klopt. Dat is uh, zeker waar. Alleen denk je, die, die, die, ja, het is nu gewoon, je leeft nu in dit moment en nu voelt het goed. Dus nu maak je die keuze om dat te doen. Wat, wat vind je nou? Ben je uiteindelijk gezonder geworden door al die training... maar ook door het anabolengebruik van die afgelopen jaren? Of misschien toch wel niet? Uh, door het sporten ben ik zeker gewoon, uh, gezonder geworden. niet. Alleen echt de levensstijl die bij het sporten hoort, bij het bodybuild, bij het fitness... ben ik zeker gezonder geworden. Want het is gewoon, uh, je gaat bewuster eten. En het is gewoon, ja, het is gewoon dingen. Mensen die het elke weekend bij de McDonald's zitten, elke weekend helemaal lam zuipen. Ja, dat is gewoon, uh, ja, dat vind ik gewoon een vergichting van je lichaam. Slechter dan anabole gebruiken? Het zou kunnen als je kijkt dat je van de McDonald's ook, uh, ja, uh, en vaartjes kan krijgen. En je aderen dicht slippen en van alcohol ook je leven naar de knoppen gaat. denk van, ja...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 Alleen die natuur blijft een ondergeschoven kindje. Is er plek voor iedereen? Volgende week in Goedemorgen Nederland. De Noordzeeslag. Vanaf maandag dus. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Het .no. Straks het doceurtje van Vodafone is volkomen onvoldoende. Vindt de Consumentenbond. Maar eerst het ochtendumeur. Hier is Siska Dresselhuis. Hebt u een klantenkaart? Vraagt de cashier in de winkel. Natuurlijk heb ik die, wat zullen we nou hebben? Ik ben tenslotte een echte Hollander, dus ik spaar alles wat er maar te sparen valt. Airmiles, bonuspunten, freebies en alle andersoortige kortingsbommen. Mijn portemonnee zit dan ook vol met plastic klantenkaarten van Issy Paris, Kruidvat, Bijenkorf, Shell, V&D, de Free Record Shop... en nog een serie kleine zaken die me ooit hun hoogst persoonlijke voordeelskaart hebben aangesmeerd. Tegenwoordig heeft zelfs de trendy koffieketen van Amerikaanse afkomst Starbucks een stempelkaart, dus ook die heb ik. Verder ligt er in mijn keukenkastje een hele berg ongesorteerde Douwe Egbertspunten. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen de verpakkingen met de punten er nog op weg te gooien. Dus spaar ik die dingen voor ik weet niet wat. Laatst heb ik eens een keer op de site van Douwe Egberts gekeken wat ik via deze spaaractie kan krijgen. Voor een eenvoudig theekopje heb je zo'n 20.000 punten nodig. Dus tegen de tijd dat ik huizen avondrood betreed heb ik net zo'n kopje bij elkaar gespaard. Wat ik ook verzamel zijn zegels voor muppets, wifi's of bezoeken aan de Efteling. Persoonlijk wil ik nog niet dood gevonden worden in dat pretpark... maar in mijn omgeving zijn altijd mensen, met of zonder kinderen... die daar een moord voor doen. Dus zij krijgen mijn zegels. Net zoals mijn voetbalplaatjes en mijn smurfenpunten. Maar nu wordt het lastig. Albert Heijn gaat namelijk mini-verpakkingen levensmiddelen cadeau doen. En die piepkleine pakjes koffie, potjes pindakaas en blikjes appelstroop... bedoeld om in een eveneens piepklein winkeltje neer te zetten... vind ik vreselijk leuk. Ze doen me denken aan heel vroeger toen ik vol overgave met mijn winkeltje speelde. Binnenkort ben ik dus op woensdagmiddagen... achter de touwen die de supermarkt spant om de verzamelaars in het gereel te houden... verwoed bezig met het ruilen van mijn dubbele pakjes macaroni... tegen een minibusje Vim. En reken maar dat ik schaamteloos zal proberen iedereen zijn punten af te troggelen. Zij is Siska Dresselhuis. Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Smile, vijf voor half elf uur, luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. De Consumentenbond, dames en heren, vindt het gebaar waarmee Vodafone nu komt. Volstrekt onvoldoende klanten mogen vanwege een stroomstoring van een week van 2 tot 5 mei gratis bellen en gratis sms'en. En die stroomstoring werd natuurlijk veroorzaakt door die brand. Babs van der Staak, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de Consumentenbond. Wat is er mis mee? Vier dagen gratis bellen en sms'en? Nou, wij vinden dat als er een stroomstoring is, of uh, hè, nu is er een brand geweest, maar als er een telecomstoring is, um, dat consumenten de, de periode dat ze geen gebruik hebben kunnen maken van hun abonnement, dat ze die uh, periode vergoed moeten krijgen. Uh, dus een financiële compensatie voor de periode dat ze geen gebruik hebben kunnen maken van hun abonnement. En de onkosten die ze gemaakt hebben, bijvoorbeeld de aanschaf van een prepaid-card om wel bereikbaar te zijn... dat die ook vergoed moeten worden. Ja, met andere woorden, het zou minimaal een week moeten zijn... en alle bonnetjes inleveren voor uh, car, prepaid-cards van andere aanbieders. Ja, en dat week, die week moet dan niet zijn gratis bellen en, uh, en sms'en... maar echt een financiële compensatie. Want ik kan me zo voorstellen dat als jij je abonnement vooral gebruikt... voor internetten, dat je toch weinig hebt aan dat bellen en sms'en. En bovendien, veel mensen hebben een hele ruime bel- en sms-bundel... en komen daar prima mee uit. Ja. Dus dat uh, gratis bellen en sms'en heb je dan weinig aan. Zeker als je de extra belminuten en sms'jes niet mee kan nemen... naar een volgende maand. Ja, het, het punt is natuurlijk dat zo'n telecomaanbieder... helemaal niet gehouden is om wat dan ook aan te bieden... Dus... Dus uh, je kunt ook zeggen, we mogen blij zijn dat ze überhaupt een gebaar maken. Ja, nou dat is ook. Hè, natuurlijk is het goed dat er, dat er nu iets geregeld wordt. Maar wat wij gewoon willen als Consumentenbond is dat er een wettelijke compensatieregeling komt. Uh, vorig jaar was er een grote storing bij BlackBerry. Uh, toen hebben wij ook al gepleit van nou zorg nou dat dit wettelijk geregeld wordt. Zodat zowel consumenten als telecomaanbieders weten waar ze aan toe zijn na een storing. Nu krijg je dat mensen uh, niet weten waar ze recht op hebben. En er elke keer maar gekeken moet worden van nou wat zullen we nu eens een keertje doen. En dan krijg je achteraf de discussie over. Van is dit nou voldoende? Ja. Dus wij zeggen van ja, leg dat nou wettelijk vast. Er is ook een motie voor aangenomen in de, in de Tweede Kamer daarover, maar die is nog niet uitgevoerd. Dus ja, helaas is het nu nog geen wet en krijg je dus dit soort discussies. Wat zou er in die wet moeten staan dan, wat u betreft? Nou, wat ik net zei, hè, dat als je van een dienst niet gebruik kunt maken, dat hè, je hebt een overeenkomst met een, met een aanbieder, die uh, daar betaal je voor, je betaalt abonnementsgeld, nou kan daar geen gebruik van worden gemaakt. Dan moet je dus voor die periode dat je er geen gebruik van hebt kunnen maken. Een financiële uh, vergoeding tegenover staan. Ja. Um, en de onkosten die je maakt, die moeten vergoed worden. Nou ja, en uh, wat dan te doen met schadeclaims? Want als een bedrijf een hele dag uh, uh, onbereikbaar is. Uh, ik denk aan ZZP'ers bijvoorbeeld. Die afhankelijk uh -huh. zijn van hun mobiele telefoon. En daardoor opdrachten mislopen. Dat kan ook aardig in de papieren lopen. Ja, dat klopt. Ja, wij kijken nu natuurlijk vooral naar consumenten. Dus hè, naar, naar particuliere gebruikers. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat soort dingen er ook in meegenomen worden. Ja, goed. En we hadden een telefoonstoring van KPN in de regio Utrecht vorige week. Gisteren eh, problemen bij UPC. Vorige week had Ziggo een storing in Brabant. Het lijkt wel alsof het schering in inslag is geworden. Hoe kan dat nou? Ja, hoe dat kan, dat moet je aan de providers vragen. Maar wij brengen dit soort dingen wel in kaart. We zijn er sinds kort mee begonnen. Hebben we hebben een mobiele provider monitor... en vragen we een panel van nou, nu ruim 2000 consumenten... Um, om elke maand door te geven of ze last hebben gehad van storingen. Dus zo kunnen wij wel in kaart gaan brengen... van ja, welke provider heeft er nou de meeste last van? Uh, gaat dat nou toenemen? Uh, dus ja, die gegevens die houden wij bij. En we gaan natuurlijk zeker volgen of dat, uh, of dat steeds meer wordt. Juist, goed. We hebben alles geprivatiseerd... En... Nu moet er dus wetgeving komen om te zorgen dat nutsfuncties, openbare nutsfuncties euh, blijven functioneren. En als ze dat niet doen, dat er een compensatieregeling komt. Ja. Babs van der Staak van de Consumentenbond, ik dank u wel. Graag gedaan. De Orald Megens is binnengekomen, dat betekent voor ons meestal het zijn om af te ronden. Uh, en uh, dat klopt ook, want het is bijna half elf. Ik verwijs u graag naar onze website, kro.nl. En u kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag GMNL Radio. Zometeen na het nieuws. Premier de Kichun, die het koud heeft volgens mij. Want ik zie een hele dikke jas in een bus. Nee hoor, die heb ik inmiddels uitgetrokken. Oh. Goedemorgen, Ja, we staan bij de Universiteit van Utrecht, Sven. Wat erg leuk is, ik had gisteren die uitzending over het CDA uh, gerommel bij creatie Amarintis. En het is gerend. Maar wat ik leuk vind, professor Henk Tieleman, emeritus hoogleraar religiewetenschap en theologie, die zat aan het begin van toen wat diffusie zou worden. En uh, hij is er toen uitgetrapt omdat hij te kritisch was. En omdat ze bang waren en ze hebben advocaten op hem afgestuurd en gedreigd met miljoenen. Sch schadeclaims en heeft de Boekje meegebracht, luisteraars. En Sven, dit is echt prachtig. De Toolkit Toezicht Onderwijs met een voorwoord van meneer Koos Jansen, U weet wel, die burgemeester van Zeist... die helemaal geen toezicht heeft gehouden. Dus hij gaat me vertellen hoe het kan dat iemand een woord vooraf schrijft... in een boekje over hoe toezicht moet... en dan verder er niets aan doet. En wat ik wil proberen te doen, is te begrijpen hoe het kan... dat mensen die, van wie je zou verwachten dat ze fatsoenlijk en integer zijn... ineens in zo'n raad van bestuur gaan... en in raad van toezicht en hun werk niet doen. Dus luisteraars, het wordt een vervolg op Amarantis, maar meer dat de boze prim probeert te begrijpen. En... Dat doen we allemaal na de warme, zeer aangename stem van Dorald Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. De afgelopen twee jaar is het aantal langdurig werklozen flink toegenomen. Volgens het CBS waren er vorig jaar bijna 140.000 mensen die langer dan een jaar geen werk hadden. In 2009 waren dit er nog 91.000. Vooral mensen tussen de 25 en 45 zijn langdurig werkloos.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 En de Britse premier Cameron is in Burma aangekomen... om met eigen ogen te zien hoe de hervormingen in dat land verlopen. Later vandaag praat hij met onder andere premier Thein Sein en oppositieleider Aung San Suu Kyi. Aangenomen wordt dat Cameron bekend maakt dat Groot-Brittannië de sancties tegen Burma gaat versoepelen. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A2 Eindhoven richting Den Bosch... bij Afritse Michelskestel twee kilometer. Het komt door een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht... Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat een kapotte vrachtwagen nog steeds. Tussen Vladingen en Masluis 3 kilometer en de rechterrijst ook dicht. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Rem, Radakation. Goedemorgen, luisteraars. De uitzending van gisteren over CDA-creatie Amarentis leverde heel veel reacties op. Gisteren werd bekend dat met ons belastinggeld het CDA-gerommel is gered. Wat er met de bestuurders gaat gebeuren is nog onbekend. Om lessen te trekken uit het verleden is het van belang om te snappen... wat er precies in de hoofden omgaat van mensen waarvan je verwacht dat ze integer zijn. Ik weiger te geloven dat al deze mensen die in het bestuur van Amarant is... en in de Raad van Toezicht zaten, foute mensen waren. Maar ergens is iets misgegaan. Ergens werd geld en prestige kennelijk belangrijker dan fatsoen en moraal. Ik ben nog steeds woedend, maar ik wil begrijpen. En luisteraars, u kunt mij daarbij helpen. Hoe komt het dat fatsoenlijke mensen ineens onoplettende en foute bestuurders en toezichthouders worden? Heeft u daar inzichten in of bent u zelf zo iemand geweest? Bel me dan 0800 -1 -1 -1. mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Professor Henk Tielemann, u bent emeritus hoogleraar uh, religiewetenschap en theologie. U was acht jaar geleden verbonden aan dat ROC ASA's adviseur. En dat was aan het begin van wat zeg maar de, de, de fusieperiode uh, uh, uh, uh, is gaan worden. Ja, um, ROC Aza was een van die ROC's die vlak na de uh, nieuwe wet op het beroepsonderwijs uh, in hoog tempo gecreëerd zijn. Uh, dat was uh, in de jaren negentig. En uh, ROC-ASA bestond als een eigenlijk toch wel vreemde uh, uh, samenvoeging van, uh, van beroepsopleidingen uh, in de regio Amsterdam, Amersfoort en Utrecht. En in het begin van, uh, van het afgelopen decennium, 2003-2004 kwam daar het idee bij dat Amarantus, een Amsterdamse grote clubscholen... Uh, daar ook bij gevoegd zou gaan worden. Dus dat heb ik nog een beetje uh, meegemaakt. Wie, wie, wie, wie was de man achter dat... dat dit, dit, eigenlijk zou je zeggen, wie is de hoofdschuldige aan de creatie van Amarantus? Nou, um, als ik het zo mag formuleren, de architect... Uh, ff, dat is een ander woord, maar goed... van, uh, van Amarantus Aza is uh, de vorige... Um, uh, Voorzitter van het college van bestuur. Dus niet de meneer, uh, meneer die u gisteren een, aanker, aanker, een aantal keer hebt genoemd. Maar zijn voorganger Leo Lensen. En wat is die Leo Lensen dan voor type? Uh, ja, een, uh, een bestuurder, puur uh, sang. Uh, zo bleef hij zichzelf. Uh, hij wordt inmiddels door meneer Koos Jansen als een roofridder uh, uh, betiteld. Uh, hij uh, hij has, had een uh, geweldige drang om... Um, uh, iets groots neer te zetten. Uh, ik denk dat uh, de neiging of het verlangen om iets groots neer te zetten. Uh, gedomineerd heeft over het idee om. Uh, over het verlangen om goed onderwijs te creëren. Deze meneer Lensen, uh, uh, wat kwam je daar precies door? Want u zit bij ROC als adviseur. Hij zat waar. Hij, was de, hij is de, de, de oprichter, de, cre, de creator, de schepper, de architect van ROC AZA aan het eind van de jaren negentig. In die tijd dat die ROC's gevormd werden, toen moesten er in, eigenlijk gezegd in grote haast al die, die regionale opleidingscentra gecreëerd worden. En hij heeft er ook een gecreëerd en wel eentje met een christelijk label. Dat, okay. dat, was de, dat was de titel waarop die clubs bij elkaar kwamen. En wat deed u daar? Want u was gewoon hier hoogleraar uh, uh, in Utrecht. Waarom ging u dan naar ineens uh, adviseur worden daar? Ja, ik was daar uh, zo nu en dan even adviseur. Het, uh, het punt is dat die, uh, die RFC AZA uh, de titel of het predicaat... Uh, het label voerde een christelijke organisatie te ah. zijn. Maar dat was een, een in de haast samengevoegde... Uh, uh, verzameling van scholen die allemaal heel verschillend van karakter waren... en van herkomst en van geschiedenis. En daarbinnen moest toch nog wel eens even met elkaar nagedacht worden... en gepraat worden over, het, over de vraag... wat betekent het dat wij de, uh, de, de ambitie hebben... of de pretentie een christelijke organisatie te zijn. En die, die gesprekken daar heb ik in geparticeerd. Oké, okay, die lenzen, hè? Uh, uh, die kwam daar... U, u bent uiteindelijk eruit getrapt. Ja. En er is gedreigd dat als u naar buiten zou treden... dat ze advocaat op uw as zouden sturen? Met nee, nee, andersom. Ik heb gewoon een boze brief van een advocaat gekregen... die met een, een grote claim dreigde als ik verder nog mijn mond open zou doen. Ja, u hebt een brief gekregen van een advocaat van Amarentis? Ja, van ROCA. Dus van dat als uw mond zou open doen, u een miljoenen claim zou krijgen? Als ik mijn mond nog verder zou open doen. Ik, ja. heb, ik heb mij ge uh, gewend... Uh, omdat ik, ik zag een heleboel dingen mislopen. Wat zag u gebeuren? Beschrijf dat. Dus die, die, die megalomane lenzen en, en dingen die willen iets. En dan zit u daar. En dan zie ik dat, uh, dat leidinggevenden op het niveau direct onder het college van bestuur... die worden uh, rondgepompt, voortdurend van, van plek gewisseld. Uh, daar wordt een, daarmee is in feite een verdeel- en heersbeleid uh, gevoerd. Uh, er is eigenlijk gezegd geen geen toegang en geen mogelijkheid om vanaf de, de werkvloer naar het topniveau uh, signalen te geven van dingen die niet goed lopen. En, en, en, en daar ontstaat iets wat je in veel grote organisaties ziet, waar, waarbij er te veel lagen komen dan gaat de, uh, de toplaag zich te veel met zichzelf en met de buitenwereld bezighouden. En die verliest in feite alle contact met waar het om begonnen was... met de core business van de organisatie. Dat zie je daar ook gebeuren. En op dat moment vragen de mensen op, het, op de niveaus... direct onder het college van bestuur aan mij... omdat ik daar overal toevallig een beetje in en uit loop... voor allerlei aardige gesprekken. Wilt u eens met het college van bestuur praten? Ik doe dat, ik krijg nul op request, uh, daar, daar kan niet over gesproken worden. En ik wend mij vervolgens tot de Raad van Toezicht met de mededeling... ik ben externe adviseur, ik zie hier dingen misgaan... mag ik u daar iets over vertellen, waarop... Uh, uh, Twee leden van de Raad van Toezicht tegen mij zeggen... nou, ik wil dat wel horen, maar waarop meneer Janssen, de voorzitter, zegt... ik wil u niet spreken, want mijn... Koos Janssen, burgemeester van Zijt, Stopman, CDA... die een voorwoord heeft geschreven in een boekje over hoe je toezicht moet houden. Die zegt tegen een hoogleraar... Die zegt tegen mij, ik wil u niet horen. Mijn gesprekspartner is alleen het college van bestuur. En die stemt ermee in dat het college van bestuur mij a. Aan met een grote schop eruit trapt, wat ik op zich prima vind... dat dat kun je doen met adviseurs. Maar B, mij een advocaat op een dag stuurt die zegt... als u nog één keer uw mond open doet, dan krijgt u een miljoenenclaim. Want, en dan komt het interessante verhaal van die claim. Want, met uw kritische vragen dreigt u de stabiliteit van het bestuur te verstoren. En dat zou er wel eens toe kunnen leiden dat misschien wel bestuurders moeten opstappen... En dat kost miljoenen, want die mensen hebben zodanige contracten. Dat gaat heel veel geld kosten en daar gaan we u voor aansprakelijk stellen. En dat is de toko die met ons belastinggeld gefinancierd wordt om advocaten te betalen. En we zitten acht jaar later, we praten 2004, met 100 miljoen schuld. En dan zit deze man, meneer Koos Jansen, die u niet wil ontvangen, burgemeester van Seis van het CDA, nog steeds in uh, uh, allerlei raden van toezicht en als burgemeester in Seis. Meneer, meneer professor Tieleman, wat is er in hemelsnaam in dit land aan de hand? Nou ja, um, als ik het in drie punten mag zeggen. Eén, het is een hele complexe sector. Dat, is, dat moet zonder meer toegegeven worden. Het is niet gemakkelijk om zo'n grote variëteit en onderwijsvormen en, en in zo'n ingewikkelde structuur met een ministerie dat voortdurend met nieuwe occasus komt, om dat te besturen. Het is complex. Punt twee. Het, uh, de, de structuur die daar gecreëerd is met ROC Aza en later met Amarantus... was echt een wangedrocht. Dat, ja. dat deugde van geen kant, dat kon ook niet. Die is nu Om het weer leefbaar te maken is die in vijven opgeknipt... Ja. met de mededeling dat door het opknippen kunnen we heel veel besparen... let wel, besparen op de overheid. Dus daar klopte iets totaal niet, dat is het tweede punt. En dan is het ja. derde punt... Uh, er is hier, en dat is lang niet overal het geval... maar er is hier echt sprake geweest van in hoge mate incompetent bestuur. En als je in 2004 die raad van Toezicht naar u had geluisterd... hadden ze kunnen bijsturen. Ze hadden zeg maar dat Michalomanen eruit kunnen halen. Ze hadden mensen, die, die voorzitter, die meneer Lentzen, kunnen zeggen... joh, uh, ga je Michalomanen-idiotie niet hier uitvoeren? Ze hadden de bandenstakker kunnen aanhalen. Dus ze hadden bestuurlijk heel veel toezichthoudend veel kunnen doen. Ja, en als ze, zich, als ze zich gewaarschuwd hadden geweten door het feit dat er dingen misgingen, dan hadden ze misschien ook wel allerlei omstandigheden, allerlei toestanden die op, op, de, op de grens van het frauduleuze liggen. Uh, kunnen voorkomen, want er komt nu een, in, een intern onderzoek. Ik hoop dat de minister dat echt serieus doet, want er moet nogal wat boven water Zal komen. Zal ik u wat grappig zeggen? We hadden al um, gedacht, in 5, op 5 april hebben we al een uitzending gemaakt... over verspilling, verspilling van belastinggeld in het onderwijs. En toen vroegen we CDA-minister van Onderwijs Beesterveld om mee te doen. En we hebben schriftelijk wat vragen gestuurd. En een van die vragen was, vindt u dat uw ouders en kinderen... voldoende beschermt die gefalende bestuurders in het onderwijs? En voelt de minister zich verantwoordelijk voor de puinhoppen bij Amarantis? Het antwoord van de woordvoerder van deze CDA, minister Luisteraars, denk erom om normen en waarden. En CDA, wie partijgenoten, dus daar in Amarantis zaten, die zeggen beste Fatima, dat is mijn redactrice. Dank voor de uitnodiging. Helaas kunnen we er niet op ingaan. Vriendelijke groet, Karin van Eerde, woordvoederminister Beesterveld. Dan dachten we toen, weet je wat, CDA is een partij die haar verantwoordelijkheid neemt... en die graag burgers verhoor hoe fatsoenlijk ze moeten zijn. En ik ben erg onder de indruk van mevrouw Peetoom, onze geweldige predikante. Dus we hebben haar toen benaderd met de volgende vraag. Gaat het CDA partijleden die verantwoordelijk zijn voor financieel omstreep helpen... van scholengroepen royeren als partijlid... om zo te, doen te laten blijken dat de Onderwijspartij van Nederland... het CDA ...palstaat voor de belangen van leerlingen... ...en niet voor de wandpraktijken van Michalomanen-bestuurders. Zo so, nee, waarom niet? Dan kregen we van haar medewerker het volgende antwoord. Ze kon helaas niet komen. Het CDA heeft vorig jaar een handreiking gepresenteerd... over integriteit van CDA-politici en bestuurders. De handreiking beschrijft naast de politieke uitgangspunten... gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap... de gedragwaarden die van een cda mogen worden verwacht... zoals betrokkenheid, onkreukbaarheid, respect en transparantie. Voor feitelijke misstanden of vermoeden van misstanden... kent het CDA een landelijke integriteitscommissie. Deze commissie kan onderzoek instellen... Betrokkenen om een toelichting vragen en maatregelen treffen, als waarschuwing, berisping of ruimensvoorstel. In de zaak Amarantis is geen melding bij de commissie gedaan. En dat is, zegt meneer Hans Janssen Dus luisteraars, ik wil alle CDA-leden oproepen. Bent u lid van het CDA? Meld in elk geval meneer Koos Jansen en meneer Fre Lensen en meneer uh, Molenkamp aan bij de integriteitscommissie van het CDA. Um, Professor Tielemann, wat gebeurt er met mensen Want het Die stuurt een tweet en die zegt, volgens mij wordt de commissariaat niet meer als een controlerende functie gezien... maar als een gemakkelijke manier om na een publieke carrière met weinig inspanning een inkomen te genereren. Een commissaris controleert niet meer, maar gebruikt die functie net als Wim Kok als veredeld pre -pensioen. De drive om misstanden aan het licht te brengen is dat weg. Wat is er toch met mensen, want zo? Zo'n burgemeester Ko Jansen moet ergens ooit een integere vent zijn geweest... die dacht ik ga de publieke zaak dienen Als u hem dan zegt, ik wil je op een misstand wijzen... en hij weigert u te ontvangen... wat gebeurt er met zo iemand dat ze dit soort blaaskakerig gedrag vertonen? Ja, ik heb me daar zeer over verbaasd. Ik, eh, ik begrijp dat er een, een hele oude code is... die al lang niet meer eh, geldt en, eh, en wordt gehanteerd... dat eh, raden van toezicht zich inderdaad... Uh, baseren op informatie die ze van hun college van bestuur krijgen. Van degene op wie ze toezicht houden. En het zou kunnen zijn dat meneer Jansen... vanuit die ouderwetse redenering heeft gezegd... ik wil alleen maar met mijn college van bestuur praten... en niet met een buitenstaander. Maar dit is een inmiddels totaal verlaten idee. Dus dit is niet meer van deze tijd. Wat gebeurt er met deze mensen? Ik denk dat, uh, dat je... Uh, een combinatie hebt van zelfoverschatting, van taakonderschatting... en van vooral het systeem dat mensen elkaar benoemen... door wat dan met een mooi woord heet co-optatie. Ze vinden elkaar... Uh, benoemen elkaar onderling in, uh, uh, in functies waarbij ze elkaar controleren. En dat circuit, dat is een, eigenlijk een heel beperkt circuit. Dat oude jongens krentenbrood, we kennen elkaar, jij zit daar, jij zit daar. Wat ik een leuke vind, Jan van Londen uit Lochem zegt... die burgemeester laat ook nog op gemeenschapskosten zijn voorlichter afzetten. Hij nu de boel privé en laat de gemeente betalen als hij het in zijn broek doet. Die functies die door elkaar lopen. Hè? Want kijk, uh, zo'n man is burgemeester en dan laat hij nu... Uh, dan gebeurt het en u zegt... Kijk, wat ik niet... Nee, laat me het anders zeggen, uh, uh, uh, professor Tielman. Ik... Informatie verzamelen is wat je moet doen. Dus je moet met iedereen praten. Mensen hebben me nu gebeld om te zeggen: van ja, Prim, de Universiteit Utrecht, dat is een rotzootje. Die hebben ook financiële problemen. Dan ga je met zo iemand praten om te zeggen: oké, okay, wat is je informatie? Dus het, het, het kan toch niet anders zijn dat je ervoor zorgt om als raad van toezicht met zoveel mogelijk mensen te praten? Ja, maar natuurlijk. En, maar sommige bestuurders beschouwen alles wat transparant en inzichtelijk wordt als een bedreiging. Ja. Terwijl het natuurlijk een verrijking is, daar moet je gebruik van maken. Maar daar zit ook, zeg ik, er zit ook een stukje taak onder. In, men heeft niet vaak of te vaak niet goed door wat het wat het vraagt om een, een toezichthoudende rol te spelen. Dat is niet iets wat je even onder de thee met je linkerpink doet. Nee. Uh, en daarom kan het ook niet zijn dat wanneer je uh, dat wanneer je twaalf functies op elkaar stapelt, ja. dat je dat allemaal nog goed doet, dan dat wordt wel eens vaak, vaak gezien, uh, die stapeling van functies, als een teken van bestuurlijke. Uh, uh, kwaliteit. Maar het is in feite meer zelfoverschatting en onderschatting van je taak. Luisteraars, ik zal even kort... Kool Jansen ik natuurlijk gisteren al voorgelezen, maar dan heb je mevrouw Groenewegen, die is lid van de groep, behalve dat ze dan in de Raad van Toezicht zit, is de lipgroep groep HEC, ROI, vicevoorzitter, Raad van commissarissen in de Kei, evenaar scholingsfonds voor Kunst en Cultuur, lid van de Raad van Toezicht van OBA en voorzitter Bestuursstichting Danswerkplaats. Dan heb je mevrouw Jasmin Turmer, die is dan lid van de Raad van commissarissen van de Nationale Loterij, tevens lid van de Auditcommissie, lid van de Raad van Commissarissen Woningcorporatie BOEX, voorzitter Stichting leerstoel management van Diversiteit en Integratie aan de vuur in Amsterdam, voorzitter Raad van Toezicht micro, Multiculturele Televisie in Nederland, lid van de Raad van Commissarissen Alle Kleur Holding en Alle Kleur Zorg BV, lid van de Raad van Commissarissen van UWV Holding BV. En zo kan ik doorgaan, maar dat is wat u bedoelt, ze zitten zoveel... Plekken. Ja, en, en dat, dat, dat, is, dat lijkt het dienen van de publieke zaak te zijn... maar ik vind het eigenlijk minachting van, van de verantwoordelijkheden die je op je neemt. Ik ben het helemaal met u En Joost van den Berg en Alfons Lies, zijn geschiedenisleraren... aan het Pascal College in Samdam. Dat zijn de mensen die met hun poten in de modder staan... en iedere dag proberen om kinderen te vormen... zodat ze in dit land uh, het verder kunnen schoppen. Meneer Van den Berg en meneer Lies, goedemorgen. Hi, Prem. goedemorgen. Oké, okay, met wie praat ik nu? Je uh, spreekt momenteel met Joost. Uh, Alphons die zit naast me. Zeg okay. maar. Hallo jo Joost van den Berg, uh, hoe, hoe, hoe gaat het met jullie na, dit, na de bekendmaking... dat jullie school dus waarschijnlijk gered wordt? Ja, uh, hij wordt gered. Uh, we zijn al blij dat we uh, ja, dat, dat in ieder geval uh, dat, ja, dat, dat we een doorstart kunnen maken... en dat we, dat we al enigszins los zijn van Amarantus. We gaan nu met uh, 22 scholen verder... Maar uh, ja, er heerst ook toch wel heel veel onzekerheid onder uh, de docenten die een tijdelijke aanstelling hier hebben. Omdat we natuurlijk uh, deel uitmaken van de Amaranthus, uh, wordt, wordt er wel met een hoop uh, overtollig personeel geschoven. Bij scholen waar het uh, niet goed gaat. Ja, en die moeten wij dus uh, ja, per volgend jaar hoogstwaarschijnlijk opvangen. En dat gaat ten koste van de mensen die, uh, die het hier uitstekend doen, maar toch ja, een... Uh, een tijdelijk contract hebben. Hoe lang ben je al geschiedenisleraar daar aan de school, Joost? Zes jaar. Oké, okay. wie, op wie ben je het boos voor de situatie die nu zo ontstaat? Nou, dat, is, dat zijn eigenlijk die grote jongens die daar uh, huis hebben op de Zuidas. Ze hadden ook voor een uh, kantoortje in Amsterdam-Noord kunnen kiezen. Maar ja, het moest zo nodig op de Zuidas. En, uh, nou, dat is ja, meneer Molenkamp, hè? De heer Molenkamp, ja, en uh, ja, in consorten. En uh, ja, voordat het uh, voordat het schip ging zinken, ja, zijn ze allemaal uh, eruit gestapt. Hebben ze een, uh, hebben zichzelf een gouden handdruk gegeven. Ja, het is bij de beesten af. Ik vind het schandalig. En uh, ik, ik wil ook een oproep doen aan aan deze mensen. Geef dat geld terug. Het is niet van jullie. Het is van uh, het is het is het is geld van de belastingbetaler. Dat moet gewoon uh, terug naar het onderwijs. Jullie hebben al eigenlijk.. Uh, ja, genoeg kwaad aangesticht door uh, onnodig veel risico's te nemen. En uh, ja, het, het, het zou ze sieren als ze in ieder geval uh, die gouden handdruk uh, die ze zichzelf gegeven hebben, als ze dat in ieder geval uh, teruggeven. Ik had begrepen dat Per Molenkamp zichzelf volgens mij 250.000 euro ja. heeft meegegeven. Ja. En uh, nee, ik ben ook heel boos op de politiek eigenlijk. Want in 2010 geloof ik heeft Sembla hier uh, aandacht aan besteed. eigenlijk ook al uh, aandacht aan besteed. En ja, uh, volgens mij was het alleen maar Koes die destijds met een aantal mbo-leerlingen naar Den Haag is afgereisd om, uh, om, uh, om hier een zaak van te maken. Maar verder zijn er helemaal geen kamervragen gesteld. Dus daar ben ik ook heel teleurgesteld in de politiek. En, en, en uh, uh, wat, wat ga je. Maar, maar Joost, jij en Alfons, jullie bleven gewoon. Hoe gaan jullie met. De, zijn jullie nog gemotiveerd om die kinderen goed les te geven? En te zorgen dat ze examens kunnen maken? Tuurlijk, ja. ja het, is, uh, het, is, het, is geweld, het is een geweldig beroep. Het is een geweldig vak. En uh, ja, de leerlingen die merken er ook verder niets van. En uh, ja, nee, nee, nee, dat gaat gewoon door en dat, uh, dat gaat goed. En kijk, ik heb, we hebben er ook wel vertrouwen in dat uh, dat de leraren die uh, van andere scholen die wellicht ja, hier uh, naar het Pascal College komen volgend jaar ook ja, uitstekende leraren zullen zijn. Maar het is natuurlijk wel heel erg vervelend voor de leraren die hier nu een tijdelijk contract hebben en uh, ja in ontzettend veel onzekerheid Joost, zitten. zal ik je, je even nog wat mag. voorlezen? Dit is uit een artikel van het Parool. De aanvankelijke grondlegger ja. van de visie Leo Lentzen... maar kort voor de visie gebruik van de gouden voorwaarden... die hij als collegevoorzitter van ROC Aza heeft bedankt voor zichzelf. Op zijn 58ste met pensioen. Een exclusieve leesauto en jaarlijkse bonus van maximaal 20.000 euro. De andere arbeidsvoorwaarden bleken onantastbaar te zijn. In 2006 verhuilt Lentzen zijn functie voor een adviseurschap bij Amarantis... met behoud zijn jaarsalaris van 140. Euro. Tot grote ergernis van de toezichthouders, declareert Lensen daarnaast maandelijks torenhoge telefoonrekeningen en andere onkosten, maar weigert hij zijn nieuwe inkomsten te welden. Wel vraagt hij Amarantus een door hem bekleden leerstoel aan de vuur te betalen. Daarop ontslaat de Raad van Toezicht Lensen in 2009. Het is een startschot van een rechtszaak die nog altijd duurt. Dus dan kan je zien hoe meneer Leo Lensen. De grondlegger van de fusie, de man waar uh, professor Tieleman van zei... er is iets misraad van toezicht. Ik moet jullie zeggen, vervolgens een advocaat op afstuurde. En dat zij allemaal CDA-leden. En uh, dankjewel uh, dat je aan de telefoon wilde komen, Joost van den Berg ja, en Alphonseli. Ja. En ik wens jullie heel veel sterkte met het geven van les. Jullie zijn de mensen die met de poten in de modder staan... en het slachtoffer worden van dit falend toezicht en falend bestuur. En uh, ik, ja, heel veel sterkte en succes. Remember, hartelijk dank en uh, het is een goede zaak dat je hierover ontfermt. Succes ermee. Bedankt. Dankjewel. Professor Tielemant, kijk, dan heb je nu zulke leraren. Het is toch. bedoel, hoe moet je deze mensen nog uitleggen dat ze op een nullijn moeten zitten? Hoe moet je tegen leraars zeggen. jullie moeten de Broekriem dit jaar aanschroeven als het CDA-regeringspartij die nu in het katshuis dit zit te bewerkstelligen, de hun vriendjes die hiervoor verantwoordelijk zijn, niets tegen doen. Ja, dat is het droevige van dit alles. We hebben het hier over bestuurders die er prat op gingen dat zij via geheime potjes hun inkomen tot ver boven de balken en de norm konden optrekken zonder dat iemand dat merkte. Dit soort dingen, dat is echt schandalig. Dat moet, dat, dat moet boven water komen, want al is het maar bij wijze van voorbeeld dat, dat mensen op deze manier niet wegkomen. Uh, er zit natuurlijk een, wel een akelige, als ik het zo mag zeggen... weeffout in het bestuurlijke idee om het toezicht op allerlei organisaties... dat gaat ook voor woningbouwcoöperatie enzovoort... om dat uh, over te laten aanraden van toezicht. In beginsel zie ik niet zo erg hoe het anders kan... maar het probleem, of wat ik zeg, de weeffout is... dat die toezichthouders in beginsel een soort van vrijwilligers zijn. Ja. Die kosten dus niet veel. Terwijl wanneer ze een van bestuur wegsturen... dan kost dat gouden handdrukken en kost dat enorm veel geld. Dat is wat meneer Lentzen mij ook uitlegt. Ik dreig straks door jouw kritische gedoe... Uh, misschien wel een conflict te krijgen met uh, uh, de, de Raad van Toezicht. In dat geval moet de Raad van Toezicht of leden ervan moeten weg. Want als ze mij wegsturen, dat is te duur voor de organisatie. Nee. Kijk, aan zo'n systeem kun je zien... Dat, uh, dat dat idee van toezicht en raden van toezicht voortdurend, laat ik zeggen, gehinderd wordt door het feit... dat die raden van toezicht, die kun je zomaar wegsturen, dat kost niks. Terwijl de colleges van bestuur, die, die moeten gouden handdrukken hebben. Weet u wat ik doe? Daarom noem ik hun namen... de namen van de hele Raad van Toezicht en het College van Bestuur... en meneer Lensen, en ik hoop dat ze me een keertje aanklagen. Ik hoop dat ze hem een keertje aanklagen als ik zeg dat het een schande is... dat dit soort mensen nog steeds functies hebben. Dat meneer Molenkamp nog steeds een functie heeft... in het door de minister van Justitie benoemde organisatie. Ja, en, en, dat, en dat meneer Lensen momenteel met veel bombari bij een consultantsbureau zit en van daaruit vertelt aan alle organisaties hoe je je maatschappelijk goed moet organiseren hoe je keurig onderwijs moet geven hoe je de integriteit en de motivatie op peil moet houden dat gaat allemaal door oké, en we moeten stoppen, maar meneer Kojansen schrijft het voorwoord in een handboek over het bestuurd moet worden en toezicht moet worden al die regels die in dat boekje staan zelf als de laatste klap, we zitten door de tijd heen luisteraars, en het is ontzettend jammer. Maar we zullen, professor Tieleman hartstikke bedankt. En, en mijn complimenten voor uw moed. En ik hoop dat u nog, we zullen nog een keer aandacht eraan besteden. Luisteraars, ik merkte de afgelopen dagen dat ik heel gelukkig word van het maken van dit programma. Dat ik het programma mag blijven maken, heb ik echt te danken aan u, de luisteraar die luistert. Zoals mevrouw Marga van der Wouw uit Oosterhout. Uw bereidheid om van maandag tot en met vrijdag mee uw oor te gunnen, geeft ons de kracht en motivatie om door te gaan. Waar zouden we zijn zonder Utum Binjamukaha? Namens Rien Aarts, namens Fatima Bacha, Mario Zuilen, Marianne Bakker, Hans Twin, Momo Saru, Nick Harbers, Fatih Habasi, Wim De Feijter, Bart Staatselaar, Marien Albersboer, dank u voor het luisteren en voor het betalen van belasting. Zo meteen doorad, meegens daar naar de varen met de gids.fm. Geniet van uw week einde, blijf boos op falende bestuurders. Tot maandag, nummer 7 It's brand time. Nederland haalt de adem in met stevige tegenwind.